Zes uur. Freddy van met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen het meldpunt indoctrinatie in het onderwijs van Forum voor Democratie. Leraren moeten in vrijheid en veiligheid hun belangrijke werk kunnen doen, vinden de meeste partijen. De uitspraak van de Kamer betekent niet dat het meldpunt moet stoppen, daarvoor is een rechterlijke uitspraak nodig. Het zal nog even duren voordat er wettelijke regels zijn... waarmee kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren... die niet zijn ingeënt. D66 heeft een wetsvoorstel ingediend. Het kabinet laat dat onderzoeken. Het resultaat zal er pas op 1 juli zijn. Staatssecretaris Van Ark zegt dat ze geen enkel middel schuwt... om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. In München is het proces begonnen tegen de Duitse IS-verdachte Jennifer W. Ze wordt verdacht van oorlogsmisdaden en moord door nalatigheid toen ze in Irak zat. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de dood van een jezidi-meisje van vijf. Zij stierf door uitdroging nadat ze als slaaf aan de vrouw en haar man was verkocht. In Veenhuizen heeft een man vanochtend geprobeerd... om te ontsnappen uit de gevangenis. Hij had zich verstopt in een vrachtwagen... die containers met vet uit de keuken kwam ophalen. Maar werd al ontdekt voordat de vrachtwagen... buiten de muren van de gevangenis was. Alle wagens worden gecontroleerd. Juventus speelt morgenavond tegen Ajax... in de kwartfinale wedstrijd van de Champions League... zonder Giorgio Chiellini. De verdediger heeft een kuitblessure... Middenvelder Emre Can doet ook niet mee. Cristiano Ronaldo wel weer na zijn bovenbeenblessure. En NS verwacht dat de kapotgetrokken bovenleiding bij station Weesp om half acht vanavond zal zijn gerepareerd. Tot die tijd zijn er nog vertragingen voor het treinverkeer tussen Schiphol en Diemen Zuid. De NS adviseert dan ook de reisplanner te, te raadplegen. Weer in het uiterste zuiden bewolkt en daar is lokaal kans op een bui. In de rest van het land is het droog. Morgen is het zonnig, maar er staat een stevige koude noordoostenwind. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een drukke avondspits, ook in de regio Noord-Holland is het behoorlijk druk. Er staat ruim 195 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Ik noem nu de files met meer dan een kwartier vertraging. Dat zijn de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knopende De Hoek en de Nieuwe meer 20 minuten extra, op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knopende Raasdorp en de aansluiting met de A10 een kwartier tot 20 minuten, ruim een half uur voor de A9 ook maar diemen, het is dus langzaam rijden tussen Badhoevedorp en Weesp. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen Amsterdam-Slottermeer en Durgendam 25 minuten vertraging. Voor de N200 Amsterdam richting halfweg tussen de aansluiting met de A10 en halfweg een kwartier. En op de N242 ook maar richting Middenmeer tussen de aansluiting met de A9 en Omval 4 kilometer met dik 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dankjewel namens de kassa-medewerkers en sieren. Van Zandvoort. Het is tijd voor een opinieprogramma. Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. Lopen door het dorp heen. En, uh, maar één ja, ding is ik, geweldig. Recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam Amsterdammer gebruikt. dan wordt, krijg je een blauw bord: Amsterdammer C naar het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed vak. Waarom niet zandvoort? Nee, hey, dit Zandvoort moet gewoon zandvoort zijn. Dit is zandvoort aan het woord op ZFM. Ja, goedenavond, dames en heren bij Zandvoort aan het woord. Uh, Marijn Stroobers zit weer in de studio als mijn sidekick. En we gaan het vandaag hebben over onder andere cyberpesten en uh, um, nou ja. Ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar daar heb ik wel een klein stukje over geschreven. Wat ik eerst even voor u uh, ga uh, aangeven. Uh, ik lees namelijk de krant al jaren niet meer. Ik ben sterk van een nieuwe generatie. Dus in mijn nieu uh, nieuwsgaring online uh, is vooral mijn nieuwsgaring vooral online. Sites als nu.nl en de Correspondent en vele lokale nieuwssites zijn voor mij cruciaal. Wat erbij komt, is dat deze sites vaak de mogelijkheid bieden om direct te reageren op een nieuwsbericht. Nu heb ik meestal niet die behoefte, echter soms wil ik me wel eens laten verleiden om toch even iets te schrijven. Tot nu toe uh, was dit veelal gewoon via Facebook bij een uh, bericht die een van mijn vrienden uh, had uh, geschreven of had geplaatst. En dan werd er vaak gereageerd door andere vrienden, waardoor een discussie uh, ontstond. Nou kwam ik uh, laatst ook uh, bij een uh, bekende van mij, uh, Heijer van der Heide, dus een bekende toneelschrijver. Uh, hetzelfde tegen. Nu was ik wel al een tijdje bekend... dat hij nogal afgedreven is naar de rechter en uh, populistische kant. Echter, toen ik de discussies ging volgen op zijn Facebook... schrok ik uh, heel erg van het vele gescheld over en weer. Rechts geeft links overal de schuld van... en links geeft rechts overal de schuld van. Daarbij wordt er altijd... Uh, wordt je als je iets negatief zegt over bijvoorbeeld de staat Israël... dan word je al meteen uitgemaakt als antisemitist... Uh, als je zegt dat je Trump of Thierry Baudet een beetje eng vindt... Uh, dan ben je gelijk aan het demoniseren. En als je te veel vlees eet, ben je gelijk een moordenaar... en een planeet, planeetverpester. Nog uh, vele er ergere termen vliegen daar natuurlijk over het scherm. Uh, echter uh, vind ik die niet echt geschikt voor de radio. Nu mag, uh, van mij, uh, nu mag je van mij, aangezien ik Italiaans bloed, ik Italiaans bloed heb... Mag je voor mij uh, in een discussie altijd fel zijn en, en, en heftig. Dat vind ik geen enkel probleem. Uh, het mag er hard aan toegaan. Met hier en daar zelfs een geschree uh, geschreeuw uh, van gepassioneerde emotie. Maar blijf bij het persoonlijke weg. Blijf respectvol. Respecteer elkaars mening. En zoals de Rijksoverheid reclame al zegt. Doe eens lief. Waar je ook... Waar je ook kijkt tegenwoordig, het lijkt wel alsof iedereen alles maar mag en kan zeggen. Dat we geen respect meer hoeven te hebben voor elkaars mening of gevoelens. En dat schelden wordt gezien als iemand die tenminste... Dat iemand die scheld wordt gezien als iemand die tenminste durft te zeggen wat hij denkt. Maar willen wij zelf dan ook zo behandeld worden... Mocht u nu nooit iets van deze soort discussies... of uitlatingen meegekregen hebben... kijk dan naar een willekeurig bericht op nu.nl... waarin een Marokkaan, moslim, asielzoeker... of het milieu als onderwerp uh, uh, wordt behandeld. Kijk naar de reacties onderaan het, re, het nieuwsbericht... en u begrijpt gelijk wat ik bedoel. Mijn vader zei altijd... jouw vrijheid van meningsuiting... houdt daarop waar je anders mening begint te beperken. Als je niet met argumenten kan discussiëren, moet je niet meedoen aan de discussie. Je bent dom, een eikel, een klootzak of nog ergere krachtremmen zijn geen argumenten. Doe eens lief. En bedenk als je iets schrijft altijd of je niet iemand kwetst. We hoeven geen satijnen handschoenen te dragen als we onze mening geven. We hoeven niet altijd maar alleen maar politiek correct te zijn. Maar we moeten wel met argumenten komen. Zorg ervoor dat je weet waar je het over spreekt... en hou anders gewoon je mond. Scheld niet iemand zomaar uit of doe zijn mening af als onzin. Nee, luister en geef eventueel tegenargumenten. Want anoniem lopen schelden, dat maakt je barbaars. En niemand in Nederland wil toch een barbaar zijn. Dames en heren, ik ben deze uitzending zo begonnen... alleen maar omdat er van de week, eh, zeker zondagavond... Eh, zowel Marije Stroobas als, eh, als mij... nee, al als ik, sorry, <lacht> mijn fout... Uh, als ik uh, nogal iets opgevallen is wat wij nogal erg vinden... en het is hier in uh, uh, Zandvoort zelf gebeurd... met namelijk uh, mijn uh, vorige gast van 1 op 1 ZFM... Karim El Gabali. Um, hij had een mooi uh, interview in de Volkskrant uh, vorige week gegeven... vooral uh, waar hij uitlegde over het Formule 1 uh, onderwerp... Uh, en waarom hij daarvoor ge, uh, gestemd heeft... Um, die avond was hij bij ons bij ZFM geweest en heeft verteld over uh, zichzelf en zijn motivatie en zijn achtergrond en, en dergelijke. En dat hij vooral gaat voor zijn antwoord. Um, en toch heeft men het stuk vooral in de krant aangepakt om hem flink op internet uh, nou ja, eigenlijk voor alles en nog wat uit te maken. Toch. Marije? Ja, nou dat, je zegt het nog netjes, geloof dat, ik. <laughs> ja. Want het was, uh, het was onaangenaam. Ik zie overigens dat het bericht is dus weggehaald. Mm -hmm. um, gelukkig. Want dat was, uh, het, het werd op de mens af. En het ging te ver. Ja, dat, uh, en dat vond ik ook. Uh, daarom heb ik zelf uh, Karim uh, nog, uh, even een appje gestuurd. En uh, we gaan hem zometeen na de muziek even bellen. Uh, want dan kan hij ook even zijn uh, eigen... Uh, ...ding geef, uh, geven op... ...wat uh, er allemaal gebeurd is... ...en wat er allemaal gezegd is... ...want het gaat ons niet over het besluit meer... ...het gaat ons meer over wat er allemaal over hem gezegd is... ...en, en, en wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen... Um, ...wat eigenlijk helemaal niets te maken meer had... ...met het onderwerp zelf. Um, uh, daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd reageren... ...via... Uh, uh, via onze Facebook natuurlijk. Uh, zet Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk uh, naar, uh, op Twitter een bericht sturen... met uh, hashtag uh, uh, Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk kunt u ook de studio bellen. Dan moet ik even de telefoon weer bijpakken. Dat is 023 573 0393. Uh, dus 023 573 0393. En wij zijn heel erg benieuwd naar uw mening... Uh, maar hou het alstublieft wel een beetje netjes. I remember 62 I was 16 and so were you And we lived next door On the avenue Jerry Lee was big and Elvis too Blue jeans and blue suede shoes And we never knew What life held in store We just wanted to rock and roll Forevermore We were the rock and roll kids Rock and roll was all we did And listening to those songs on the radio I was yours and you were mine That was once upon a time Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door, and Mary's down at the record store. They don't wanna be around us no more. Golden oldies but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand We were once like that How I wish we could find those rock and roll days again We were the rock and roll kids Rock and roll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 Dames en heren, daar zijn we weer terug. En als het goed is, hebben we Karim El Gabali uh, aan de telefoon. Klopt dat? Ja, dat klopt. Goed, ja. ja, helemaal. Dat, uh, nou, Marije Stroobos zit hier ook natuurlijk in de studio. Ik heb uh, uh, oh, uh, een he, uh, heel klein momentje. Uh, ik moet even... Uh, uh, uh, kan je hem even uitleggen uh, wat er nou allemaal uh, gebeurd is? Want ik zie nu hier wel... Ik heb het bericht nog voor me van Zandvoort Nieuw Noord uh, op hm. Facebook... Uh, alleen ik zie dat de reacties die daaronder zijn geplaatst, toch uh, allemaal een groot gedeelte weggehaald zijn. Uh, wat is er nou allemaal gebeurd uh, afgelopen week? Nou ja, uh, ik heb afgelopen uh, vrijdag, of, weet, vrijdag, in een volkskrant staan met een interview. Dat mm -hmm. een interview, het is niet echt een interview, het is een interview en een opiniestuk. Uh, de interviewer van de volkskrant heeft mij geïnterviewd uh, en heeft dat verwerkt in zijn opiniestuk. Mm -hmm. En daarin deed hij uh, wat uitspraken over Nieuw Noord. Zo noemde het. De diëte Belmer en een worm voor mijn aanhangsel. Ja. Uh, wat ik ook al heb gezegd op die facebook is dat, dat ik die uitspraken in context heb geplaatst en dat die nu uit zijn context zijn gehaald. Vervolgens, hij er ook nog aan toegevoegd dat, dat er armoede en criminaliteit was. Mm -hmm. En toen ontstond er een soort van red race wie mij het meest en best kon beledigen. Ja. Uh, en dat was, uh, ja, dat was erg, erg apart om mee te maken. Toen yeah. juist alleen maar positieve woorden gebruikt in het interview met de man van de volksstand. Over, over Nieuw Noord. Mm -hmm. uh, uh, zelfs een voorbeeld voor de integratie. Bijvoorbeeld, ik kijk hoe goed het, hoe goed het gaat. Hoe goed ja. mensen zouden kunnen samenleven met elkaar. Ja. Uh, en we hebben gezegd dat er vers, verstopte armoede was. Dat bleek uit de rapporten van drie weken geleden. Mm. Uh, maar ja, sommige mensen zagen daar toch wel aanzet van om mij uh, als uh, ja, mestafval neer te zetten. Zelfs iemand die mij uh, levend wilde begraven. En noem het allemaal op. Ja, dat, uh, en he, heel eerlijk, heb je dat een keer eerder meegemaakt? Nee. Ja, wel, nou ja en nee, als je gaat kijken naar de berichtgeving rondom de formule 1 wat daaronder stond. Ik heb toevallig net ook gehoord wat je zei uh, voordat je me aan de telefoon had. Mm -hmm. uh, tuurlijk, ik werd daar toen ook al weggezet als milieugekkie en een debiel en allemaal ook. Ja. Als je een, een mening hebt in dit land op dit moment, dan uh, dat mag niet. Nee. Maar milieugekkie is wel wat anders dan uh, een soort doodsverwensing, want die las ik ook bijna. Ja klopt, nou ja, ik, ik moest maar worden, levend worden begraven en het liefst in Haarlem. Want ik was een stuk mest overschot, dat was maar de letterlijke tekst die... Uh, ...onder een reactie van iemand stond. Ja, en daar schrok ik uh, toch behoorlijk van. Dat was ook een van de redenen waarom ik tegen Bastiaan zei... ...hé, hey, hier gaat iets niet helemaal oké. Okay. <laughs> ja, dat is ook zo. Ik schrok er zelf ook wel van hoor. Niet in de zin dat... Ik neem het natuurlijk niet al te serieus. Ik bedoel, waarom zou ik... Het is denk ik maar een, een, ja, een gekkie om het zo maar te zeggen... ...die dat, uh, die dat online gooit. Ja, recht, ik dat ik ja. dat doen. <laughs> nee, ik zou het uh, zelf ook niet doen. Daarom, daarom, daarom was ik er erg verbaasd over... ...hoe makkelijk mensen daarin meegingen... ...en wat je allemaal over je heen kreeg. Ik vond het wel apart te merken dat bijvoorbeeld beheerders dan uh, alleen maar zeiden van uh, houd het beschaafd. Maar vervolgens niks deden aan bijvoorbeeld een doodsbedreiging. Want dat is de, in feite is het wel een doodsbedreiging. Mm -hmm. uh, en, en ook andere teksten. Ik was een, een Dickert, uh, was zielig, noem het allemaal op. Het ging best wel ver. Het ging ook best wel persoonlijk, inderdaad. Het werd heel persoonlijk, ja. En, en uh, wat, wat ik me nou afvroeg: is, het, heb je nog uh, uh, uh, verdere acties op ondernomen? Uh, ik heb natuurlijk heb ik even contact gezocht met de gemeente, met de Givieren en met de, met, de, met de burgemeester. Ik ga er in feite wel een beetje soort van over. Mm -hmm. En we zijn nog aan het kijken of we er nog verdere acties mee willen ondernemen. Ik, ik, ik wil het ook niet groter maken dan dat het is. Het is natuurlijk verschrikkelijk en vervelend. En naar kijk naar bijvoorbeeld de burgemeester in Haarlem die, die niet meer over straat kan. Mm -hmm. uh, ik, ik, vind het, ik vind het apart. Maar ik, ik vind het jammer dat het zo moet. Ik vind het jammer dat mensen de nuance, daar hebben we het eigenlijk vorige week ook over natuurlijk, ja. dat mensen vergeten de nuance te zoeken uh, en meteen oordelen en meteen ook uh, wanneer ze denken dat hun, oordeel, of dat hun oordeel goed is, dat ze meteen heel erg de verwijting gaan en eigenlijk gewoon iemand willen kapotmaken. Omdat ja. ik hun dan in dat geval niet zo goed gezind ben of wat dan ook. Wat mij opviel was dat het onder een vorm van humor werd gedaan, maar ja. het, het, het was zo naar om te lezen, ik vond er niks grappigs aan, laat ik het zo zeggen. Degene die het schreef dacht misschien dat het humor was, maar um, dan heb ik het misschien niet goed gelezen. Ik weet niet hoe jij, nee, nee, het, nee, hoe jij dat zag. Het, ik, ik heb er ook niet op kunnen lachen. Ik vind het best wel triest eigenlijk dat dat, dat soort mensen dan zo'n podium ook krijgen van, van zo'n pagina. Uh, dat, ik, ik snap dat, dat mensen, zeg maar niet alle tijd hebben om, om die pagina goed te beheren en erbij te houden. Maar op een gegeven moment, als je dan ook gaat reageren als beheerder van... hé, uh, hey, uh, kunnen we het beschaafd houden? Kun je ook iets doen aan wat er allemaal boven staat dat niet beschaafd is? Want kennelijk is het een aanstoot om het niet beschaafd te vinden. Nee. En ja, inderdaad, ik ben het ook met jullie eens sorry. Het gaat ook heel erg ver en het is belachelijk eigenlijk. Uh, maar ik denk dat die mensen zichzelf dan ook heel erg te kijken zetten in de openbaarheid. Nou, wat ik me afvraag, en toevallig zei ik dat net ook tegen Bastiaan, um, als iemand als diegene die de uitspraken deed ongeacht wie het was, als diegene jou op straat zou tegenkomen... zou hij dan precies hetzelfde tegen jou hebben gezegd? Ik denk dat hij uh, glimlachend naar me had gekeken en voor niets niks had gezegd. En dat denk Omdat ik namelijk ook. Niet, niet zou durven, denk ik. En dat vind ik dus en... um, een soort armoede van social media... waar iedereen maar alles opgooit. Want als je iemand terecht in zijn gezicht iets zou moeten zeggen... zou je dit niet doen. Nee, klopt, dat denk ik wel met een je eens. Ik bedoel, maar dat, dat komt omdat je dan empathie krijgt voor iemand. Je ziet iemand en niks van, het zit toch wel net wat anders in elkaar. Mm -hmm. uh, en en dat, dat natuurlijk Facebook, uh, Twitter, uh, dat is heel makkelijk natuurlijk om gewoon, om, om, om gewoon je, je go op uit te spugen. Want ja, de enige die, uh, die het controleert ben jezelf en je doet het niet in de openbaarheid omdat je denkt dat je achter je computer zit, thuis in je eigen omgeving zit. Maar dat is natuurlijk niet zo, want iedereen kan natuurlijk lezen wat jij daar, daar tieten en zegt. Naam, toenaam, foto stond erbij. Dus ja. ik weet niet zeker of het ja. zo anoniem nog is. <laughs> nou ja, maar die mensen denken, denken zelf persoonlijk dat ze het in de anonimiteit van hun eigen huis doen. Ja, en het is, is het, natuurlijk wel thuis. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat op Facebook is het veel makkelijker om zomaar iemand in, aan te spreken. Uh, ook al, Ik bedoel, mensen zijn ook vaak bevriend met mensen die ze eigenlijk amper kennen. Uh, ja. Via Facebook. Dus dan is het ook veel makkelijker om maar zomaar iets te schrijven. Dan. Um, want ja, uh, jij ziet op straat diegene. Uh, mogelijk niet als diegene die je op Facebook aangesproken heeft. Nou, klopt. Uh, ja, maar wat dat betreft, dat, dat snap ik ook wel. Aan de andere kant denk ik dat ik ook denk over bijvoorbeeld afgelopen zondag is het al nou gebeurd. Ik denk dat het gewoon een, een galerij met mensen was. een rij met mensen die, die dat heel erg leuk vonden. met een paar biertjes op. Om even lekker hun gal te, te spuwen over. Uh, over in dit geval mij. Ik ben op dit moment een makkelijk onderwerp, natuurlijk. Veel in de publiciteit. Ja. We krijgen dat al uh, automatisch erbij, helaas. Mm -hmm. Een soort trollen dus ik denk die biertjes op hadden. Een soort trollen die biertjes op hadden, alleen ze waren niet zo anoniem. Nee, ja, dat was ze vergeten dat ze niet anoniem waren. <lacht> en ook nog in een kleine gemeenschap in Noord wonen. waar je uh, bijna zo allemaal tegenkomt bij de VOMAR. Ja, ja. De, <lacht> de grap is, ik heb zelf jaren in Nieuw-Noord gewoond. Ja. Mijn vader heeft een jaar gewoond. Uh, ik woon eigenlijk nu. Heel dicht tegen Nieuw Noord aan zelfs. Ja, je woont nou, nog steeds in Noord, toch? Ja, ik woon nog steeds in Noord, dus ik bedoel, uh, ik, uh, ik woon ja. vlak langs de Slenderweg, dat is hartstikke dichtbij. Ja. Dus ik snap ook niet <laughs> dat die mensen ook gewoon niet, niet verder kijken dan hun neus lang is. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat nogmaals, normaal is van de gemakkelijkheid van nieuw internet. Ja. Uh, dus wat dat betreft, kijk, ik, ik, natuurlijk moet je eigenlijk van dit soort dingen moet je aangeeft doen, dat snap ik allemaal wel. En misschien gaan we dat ook nog wel doen. Alleen aan de andere kant wil je dit soort mensen natuurlijk ook niet te veel rugbaarheid geven omdat ja, daar zijn ze waarschijnlijk op uit. Ze vinden het leuk dat, dat, dat dit in de publiciteit komt. Ja. En ik ben door de hele Formule 1 discussie... best wel wat gewend hoor nu. Dus dat dat... Ja, dat... valt het persoonlijk wel mee. <laughs> dat snap ik. Maar wat, wat ik het, uh, want als ik gewoon naar jouw eigen stukje kijk... ook over je uitleg over uh, de, het Volkskrant uh, stuk... wat, mm. als ik heel eerlijk moet zeggen... Uh, zelf absoluut niet nodig had gevonden. Uh, maar goed, ik snap dat je die uitleg toch wel gegeven hebt. Ja. Um, uh, uh, dan schrijf je niet eens uh, zulke lelijke dingen of dergelijke. En, en je verklaart je juist als uh, nou ja, voorstander om Nieuw-Noord... juist niet als buitenstaand stuk te zien... Nee, ja, ik wil het juist erbij betrekken, want ik vind nu Noord de, oprecht de belangrijkste wijk van, van onze gemeente. We mm hebben -hmm. de meeste mensen, en dat zijn de meeste mensen met de zorgvraag, de, de meeste uh, sociale verschillen zitten daar. We hebben daar gewoon heel veel meer aandacht voor nodig. En we focussen ons vooral over het algemeen op, op, op toerisme, op de boulevards, noem het allemaal op. Maar we vergeten heel vaak nu Noord. En kijk naar de, bijvoorbeeld de onderhoud van de wegen. Alleen ja. de is mooi en aangepast. En dat is ook nog tegen de zin van bijvoorbeeld in gebeurd, want hoe het is aangepast, daar zijn de meningen ook over deel. Mm -hmm. Maar De rest van compleet Noord is gewoon. De gaten vallen in de weg. De Celsius-staat zou worden aangepakt. Dat, is al, dat, dat speelt al twee jaar nu. Mm -hmm. Er gebeurt gewoon niks. Nee. En, juist dat was het ook op in de Volkskrant. Uh, daar hebben we het ook genoemd: hé, hey, we moeten daar ook echt iets mee gaan doen. Want ja. dit, dit kan niet zo langer. Nee. Is, apart. Ja, het is heel, heel apart dat mensen dan daar zo over vallen, natuurlijk. Ja, ja want ik, ik nam het juist voor ze op. Maar goed, uh, dat, dat de, de, de, de schrijver van een stukje dan misschien de verkeerde woorden. Ik snap dat die woorden verkeerd kunnen vallen. Ik bedoel. Mm. Ik, nou, ik noem ik het ook altijd liefkozend. De Bijlmar hoor, Nieuw Noord. Ik kom uit de er <laughs> Dus niks anders. Ja, ja. nou ja, ik, ik heb er gewoond. Waarom zou ik ik, ik. ik heb er in de slechtste tijd in de Bijlmer gewoond. Ik heb in de ja. slechtste tijd in Nieuw Noord gewoond. Dus ja, ja. Uh, en, ik snap hem. En, en ik vind het ook liefkozend. En heel eerlijk ja. moet ik uh, heel eerlijk zeggen, als je nu naar de Bijlmer gaat kijken. Geweldig! Hoe, hoe het opgeknapt is. Ja. Het is schitterend geworden. Hoe mooi is, hoe mooi is het met al die culturen samen? Hoe mooi zijn die woningen geworden? Niks vergeleken met hoe het ooit was. Nee, maar dat is ook precies het punt dat we hebben proberen te maken. Alleen dat, dat, dat sommige mensen dan dat niet lezen. Want ik heb ook het idee dat de mensen die reageerden niet heel erg een stuk hadden gelezen hoor, eerlijk gezegd. Mm, nee, nee uh, dat had ik ook. <laughs> daarom denk ik, reageerden maar onder ook gewoon met wat echt de context is. Mm -hmm. En eh, bijvoorbeeld het vormvormige aanhang, aanhang zo. Dat is gewoon letterlijk, als je naar de kaart van Santos kijkt, dan, dan ziet het er zo uit. Maar ja. als we dus bijvoorbeeld, we hebben nu de plannen voor het Colodex terrein. Bij mm -hmm. Als we dat erbij bouwen, dan is het opeens gewoon een mooi geheel. Dan past het opeens bij Zandvoort. Dan is, het, dan is, dan is de openbare ruimte ook mooi daar. Mm -hmm. En dan, dan vallen mensen daarover. En denk ik bij mezelf: van ja, als je, dan, als je dan zo gaat reageren, eigenlijk moet je daar ook geen tijd aan, aan besteden verder. Dat, uh, uh, maar weet jij of uh, meerdere politici uh, of uh, personen die wat bekender zijn in, in Zandvoort er uh, uh, last van hebben? Van dit soort. Ja, nou, nee, ja het is bij mij nu. Denk ik twee keer gebeurd is dus er ook nog een keer iemand geweest die... Uh, we hadden besluit voor me rondom het toeristische verhuur. Die heeft mij toen... Uh, die woonde in de Rotonde flat. En die, die was het niet eens met mijn standpunt dat ik het zo min mogelijk dagen wilde, wilde hebben hier in Zandvoort. de Airbnb vuur was dat, om, uh, om precies te zijn. Mm -hmm. En die heeft toen uh, allemaal, allemaal leugens over mij rondgemaild. Uh, ja, door, door de hele mening van de gemeenteraad. En dat, dat, was, dat, was, dat was het wel irritant. Op een gegeven moment was die man mij gewoon een beetje aan het stalken. Ja. Uh, dus ik, ik weet niet wat ik doe. Maar ja. je, je bent momenteel schietschijf aan het worden. Nationale schietschijf. Ja, ja dat. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vorige week het interview met je uh, in, hier in een, met de één op één uh, heel prettig juist vond. Dus en ik vind dat mensen uh, dat maar. Uh, we gaan hem uh, proberen om hem uh, uh, op de website te zetten. Uh, als hij uh, van de server af is. Want dan uh, kunnen ze iets meer over je gewoon te weten komen. Ja. En anders moeten ze maar gewoon een keer iets meer verdiepen voordat ze eens een keer reageren ergens op. Dat is een hele goeie. Uh, uh, Karim, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit uh, uh, toch korte nog uh, interview. Jij hebt zo meteen de raadsvergadering. Ja, ik ga zo meteen naar de, naar de gemeente. Ja, dat, uh, dat, uh, nou, Heel veel succes daarmee. En ik hoop je nog Dankjewel. wel eens een keer terug te horen in de uitzending. Fijne uitzending nog. <laughs> Dankjewel. Hoi ja. hoi. En dames en heren, dan gaan we even naar een stukje muziek. En dan gaan we het verder over dit onderwerp horen. We willen graag ook uw mening weten. Dus reageer via de telefoon uh, met uh, 023 573 0393. Uh, dus 023 573 0393. Of natuurlijk uh, via... Uh, uh, Zandvoort aan het woord uh, Facebookpagina... of via Zandvoort, uh, hashtag Zandvoort aan het woord op Twitter. We horen graag van u en uh, nu hoort u uh, Ramses, Ramses Shavi. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas... voor degene met de dichtbeslagen ramen... voor degene die dacht dat hij alleen was...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 Doodum.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 Maar ook vrij was. Ik was niet de knuffel, maar het konijn was Ik niet de klus, maar de karwei was Ik niet alleen maar allebei was Ik niet zo ver, maar juist ik bij was En dat ik dan Jim en Idols was Ik dan die dikke uit de jury was En bijna nog steeds Ja, Ja, nou, dames en heren, dan zijn we weer terug met Zandvoort aan het Woord. Um, u kunt nog steeds reageren op deze uitzending... via onze uh, Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Of via, ons, uh, via Twitter natuurlijk met de hashtag Zandvoort aan het Woord. Of u kunt bellen naar de studio op uh, met 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En natuurlijk kunt u ook kijken naar onze uh, uh, website van, uh, van ZFM Zandvoort. En dan kunt u ook live de uh, uitzending zien, natuurlijk uh, via um, uh, ZFM uh, Live. Um, we gaan het weer nog heel even hebben over uh, het cyberpesten. We hebben natuurlijk net al uh, Karim El-Gabali aan de telefoon gehad. Die gaat nu uh, als een video weer naar de raadsvergadering. Uh, maar in het algemeen vind ik sowieso dat er uh, aardig veel cybergepest wordt. En ook van alles maar wordt gezegd. Ik las net een bericht uh, van iemand die dan bijvoorbeeld weer Halina van, uh, Rijn uh, uitmaakt voor een vies wijf. Um, wat ik dan ook niet helemaal begrijp... want dat sloeg helemaal niet, niet op um, het stuk... wat zij op dat moment aan het spelen was. Um, Marije, heb jij zelf uh, ervaring met uh, cyberpesten... of cyber... Uh, nou ja, dit soort uh, dingen over je heen krijgen? Um, ja, helaas wel. Dat... Onlangs nog zelfs. Onlangs nog. Yeah. En wat was daar de aanleiding van? Als je het uit de doeken wil doen. Oh ja hoor. Er <laughs> uh, ja, was een... Um... Uh, je hebt een website, Amazing. Mm -hmm. um, en die schrijven soms wel eens wat nare stukjes. Uh, de, ene, de eerste keer was het over de uh, Vietnamese naagelstylisten. Mm -hmm. En vorige keer waren de uh, zwaardere dames aan de beurt. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Uh, want volgens hun was het leven beter als je afvalt en als je dun bent. Mm -hmm. um, nou ja, daar vind ik wel wat van. Yeah. Daar had ik wat over geschreven. Mm -hmm. Aangezien ik zelf ook niet de slangste ben. <laughs> Um, en het grappige was dat ik werd uh, aangevallen vanuit een plus-size uh, groep. Oh, oké. Okay. Ja. Dat dus, vind ik vreemd. En ja, dat, ik was daar ook een beetje verbaasd over. Mm -hmm. <laughs> Aangenaam verrast, dat zal ik het noemen. Mm -hmm. um, daar werd ik behoorlijk hard aangepakt, ja. ja. Hoe ik het lef had om te schrijven wat ik had geschreven. En het grappige was, en dat zag ik zondag ook gebeuren uh, waar we het net over hadden... Um, dat één iemand de aanzet gaf en um, ze volgden een beetje als schapen. Ja, ja dus dan, dan zie je dat de anderen maar gaan reageren en dergelijke. Ja, en dat ze dan allemaal elkaars mening delen en ze vinden allemaal hetzelfde. En ook wat er net werd gezegd, uh, het was niet goed gelezen. Nee. Het stuk was niet goed gelezen. Het stuk was anders geïnterpreteerd. Heerd dan dat je bedoelde. Ja, en ja. ik reageer daar dus niet op. Nee. Dat, uh... Ik heb besloten dat ik er niet... Ik maak me er wel heel boos over. Ik irriteer me daar ook aan. Mm -hmm. Het stoort me mateloos. Um, maar ik wil wel dat als ik deze dames zie in het echt... Ja. dat ze me never nooit zullen aanspreken... op het feit wat ik toen geschreven heb... en wat zij toen hebben gezegd tegen mij. Ja, ja dat snap ik. En dat, uh... ik hoop dus dat ik ze een keer tegenkom. Kom, ja. Um, en, uh, want ik heb zelf de ervaring dat ik... Nou ja, wat ik al in het begin zei... van bijvoorbeeld uitgemaakt werd voor antisemitist. Um, alleen maar omdat ik zei dat ik het belachelijk vond dat Israël op dat moment met scherpschoot op de Palestijnen terwijl de Palestijnen met stenen aan het gooien waren. Um, ik heb helemaal geen uitspraak over, de, over deed wat ik vond dat het gelijk, wie er nou gelijk in die discussie uh, heeft. Want daar heb ik wel een mening over, maar die verkondig ik niet altijd, uh, aangezien ik het toch wel een ingewikkeld uh, uh, toestand daar in Israël en, en Palestina vind. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat, uh, dat is niet makkelijk mee. Te nee, zien. het is. <laughs> uh, maar dan werd ik gelijk als antisemitist weggezet, uh, uh, omdat ik alleen maar zei dat ik het uh, uh, buitensporig vond dat ze met scherp schoten op Palestijnen die met jongeren die met stenen aan het gooien waren. Um, wat ik zelf daar heel erg, uh, wat mij raakte was daarmee dat ik dus gewoon heel veel joodse vrienden heb en absoluut niet antisemitisme, uh, of racistisch of wat dan ook ben. Aangezien ik zelf ook een licht kleurtje heb. Nou is het bij mij Italiaans, maar ik word regelmatig uitgemaakt als Marokkaan, Turk, uh, Griek, uh, nou net wat ze op dat moment uh, <laughs> vinden wat ik ben. Dat uh, Um, en we zien het natuurlijk ook bij uh, geloofstromingen. Ik bedoel, zodra je een, een hoofddoekje draagt of uh, dergelijke... dan wordt, worden mensen ook vaak al uitgemaakt. Um, wat, wat denk jij dat de oorzaak is dat mensen dit veel meer doen dan eerst? Mensen hebben geen filter meer. Nee. Dat is mijn ervaring tenminste. Kijk, wij hebben in onze vriendengroep uh, een gevleugde uitspraak... van als je iets vindt op social media... dan mompel je maar tegen je telefoon... Um, mensen hebben geen filter meer... en denken volgens mij ook niet na over de consequenties. Zowel niet voor zichzelf als voor degene die uh, de kritiek krijgt. Uh -huh. um, ik zie het heel veel... Um, als het gaat over gewicht... ik toevallig vanochtend ook... een uh, gilet heeft een plussize dame gebruikt voor een campagne. Uh, een vrouw deed daar een onderzoek naar wat mensen vonden... En normaal gesproken zijn Nederlandse vrouwen heel kritisch... en nemen geen blad voor de mond. Nee. Dit keer werd dat geaccepteerd. Maar ik heb dingen gelezen um, bij modemerken voor, voor, voor grotere vrouwen... dat ik echt dank van jongens, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te zeggen? zeggen ja. Het lijkt wel alsof er geen filter meer is. Alsof het niet uitmaakt wat je zegt. Um, en ik denk dan altijd bij mezelf, denk na wat je zegt... En denk na of je, als je dit zelf te horen zou krijgen... hoe je je dan zou voelen. Ja. En, en dat lijkt weg te zijn. Ja. Mensen lijken niet meer na te denken van... oké, okay, weet je, als ik jou dik noem... Um, ja, ik heb het gezegd, dus het moet, het moet maar kunnen. Mhm. Mm um, maar hoe zou je het zelf vinden? En weet je, uh, sticks en stones don't break bones. Maar het blijft wel bij. Als jij een jong meisje bent, jij staat op een foto... en iemand zegt tegen, tegen jou van... je bent 16 en jeetje, wat heb jij dikke benen, Mhm. Mm en je hoeft maar één onzekere dag te hebben, het blijft je bij. Hey, ja, uh, en mensen denken daar totaal niet over na. Nee, nou ja, ik probeer mijn zoontje al te leren dat als iemand um, een, een pondje meer heeft, dat je niet aan de buitenkant zien waardoor dat komt. Uh, sowieso. Dat, uh, dat, uh, <laughs> ja, nee, dat, dat, dat, dat zeg ik altijd tegen me. Je kan niet zomaar zeggen dat iemand te dik is omdat uh, hij te veel eet als je hem uh, ziet. Want dat wil niet helemaal zeggen. En zelfs als zou hij te veel eten, dan kan dat zelfs een ziekte zijn. Tenminste, dat is mijn uh, eigen mening. Mensen die eetverslaafd hebben, hebben, eetverslaving hebben, hebben ongeveer de moeilijkste verslaving die er is om vanaf te komen. Ik ben ook dik, maar ik eet echt niet zo heel veel. Nee, nee, de, nou ja, ik goed. zou heel graag heel veel willen eten, maar ik heb, ik heb gewoon een ziekte waardoor ik dik word. Ja. En, maar ga dat maar eens uitleggen aan mensen. Ga maar ja, maar eens... je, jij hoeft toch niet op straat altijd maar uit te leggen? Ik moet op straat wel uitleggen. Nee, maar wat ik bedoel... Ja, ik snap dat jij het ik, moet. Ik, ik, moet, ik, ik ja. heb echt op straat moeten uitleggen... Mm -hmm. waarom ik eruit zag zoals ik eruit zag. En nu heb ik dan de mazzel gehad... dat ik vorig jaar ben geopereerd. Ja. Um, en dat mijn uh, lichaam daardoor veranderd is. Mm -hmm. Maar ik heb heel veel mensen gehad... toen ik er open, openlijk over ging praten en over schreef dat mensen zeiden van, joh, weet je, ik wist dat helemaal niet. Ik wist nee. niet dat iemand die misschien zwaarder is... iets kan hebben waardoor dat wordt veroorzaakt. Ik heb altijd een mening. Ik heb echt mensen gehad die letterlijk tegen mij zeiden... ik heb eigenlijk altijd een mening gehad over dikke mensen. Mm -hmm. Totdat jij erover ging schrijven of dat ik met jou sprak... of totdat ik leerde dat, dat het uh, een erfelijke ziekte kan zijn. Ik heb mensen gehad die sorry tegen mij zeiden... die onlangs nog naar mij toe kwamen en zeiden... sorry, Marij, dat ik ooit tegen jou heb gezegd dat je moest afvallen. Ja. Ik heb nooit gerealiseerd hoeveel pijn ik je daarmee misschien mm -hmm. heb gedaan. En dat, dat zouden eigenlijk heel veel meer mensen moeten, moeten doen. Ja, en, en, en, en denken. Ja, Wat ik meer bedoelde te zeggen is van... ik vind dat jij het eigenlijk niet zou uithoeven... Nee. Hoe leggen, zeg ik dat goed? Ja. Ik vind dat het niet nodig zou moeten zijn... Nee. dat mensen altijd maar uit moeten leggen hoe, dat ze, hoe ze eruit zien dat ze er zo uitzien. Dat ze een opmerking maken, of tenminste zo'n interview geven en dingen zeggen... dat ze maar altijd maar uit moeten leggen waarom en wat dan ook... en dan nog, nog steeds heel veel dingen over zich heen blijven krijgen. Er zijn genoeg mensen, ook al leg je het wel uit, ook mm -hmm. al vertel je het wel... Um, dan wordt er nog gezegd... ach ja, weet je, heb je haar weer met haar ziekte. Oh ja, of heb ja. je weer zo'n dikker die zegt dat ze, dat ze dik is omdat ze ziek is. Mm -hmm. Dat zijn dingen... dat is misschien heel kortzichtig en heel kort door de bocht van mensen... maar het is wel de harde realiteit. Ja, ja. En helemaal op social media. Ik, ben, ik heb een periode gehad dat ik wel de discussie aanging... bijvoorbeeld onder uh, een foto bij vrouwen of wat dan ook... En dat ik mensen wel aansprak. En dan dat ik dat soort dingen te horen kreeg. En dat ik echt dacht: van joh, weet je, zoek het uit. Kijk hoe kortzichtig jij bent. Mm -hmm. Ik oordeel ook niet of iemand rookt. Of iemand flaporen heeft. Of iemand een rode haarkleur heeft. Kan mij nou <lacht> ene reed reet schelen. En dan zeg ik dat heel grof. Hè? Het kan mm -hmm. me echt niks schelen hoe iemand anders eruit ziet. Nee. En natuurlijk maak ik ook wel eens een grapje. En dan de opmerking: ik ben dik. Dus ik mag het misschien zeggen. Ja. Maar ik weet net zo goed... dat als ik het wel zou zeggen en iemand zou het horen... dat ik iemand daarmee kan kwetsen. Mm -hmm. Dus ik zou never, nooit iemand oordelen op zijn uiterlijk. Gelukkig, nee. Dat, uh, nou vind ik wel... Dat, beste luisteraar, dat is echt puur... mijn persoonlijke mening, dat mensen... niet moeten denken dat ik nou voor... Uh, volledige politieke correctheid... of uh, santijna handschoenen... zoals ik in het begin van de uiterlijk ben... je mag best ergens een mening over hebben. En je mag ook best die mening uiten. Um, maar... Nou ja, net wat ik zei, waarom zou je mensen grieven... terwijl het niet noodzakelijk is? Ga met mensen dan desnoods, als je ergens iets van vindt... en je wilt eerst weten waarom dat is... ga dan met mensen gewoon in gesprek... zonder dat je een oordeel hebt ergens over. En zeker over uiterlijkheden. Nou ja, sorry, daar kunnen we allemaal helemaal niets aan doen... Uh, hoe we eruit zien... Um, aangezien een gedeelte gewoon genisch bepaald is... Um, nou ja, dan kan het ook nog zijn dat je uh, hoe heet het, uh, um, een ziekte of iets dergelijks uh, hebt... waardoor je er zo uitziet. Ik ken een jongen die heeft zijn hele uh, um, gezicht onder een wijnvlek. Dat, dat, dat, daar kan hij niks aan doen. Dat, uh, alleen hij krijg, wordt er altijd op aangesproken. Ja, en dat is het punt. Um, mensen hebben gewoon altijd een mening. En door social media ja. lijkt het net of die, dat filter... Gewoon compleet weg. Er is, ja. Ik vind ook dat je, je mag best wat zeggen, je mag best een mening hebben, je mag best, je, je hoeft niet altijd fluwele handschoenen. Mm -hmm. Vind ik ook, weet je, je kan best eens een keer de, de, de confrontatie opzoeken mm -hmm. en het gesprek aangaan. Mm -hmm. Maar ga niet persoonlijke aanvallen doen. Nee. Ga niet uh, van achter je computertje of je beeldschermpje van je telefoon van alles die wereld ingooi... wat ik ook las zondagavond. Ja. Shame on you, you. mensen. Kom op, waar hebben we het over? Je woont in een dorp... en je komt iemand nog eens een keer tegen. Echt. En bovendien is het zo... dat als je zo het keer gaat tegen wat ik ook me wel eens realiseer... of tenminste in dit geval nog eens meer realiseer... zo'n politicus als Karim el Hij doet gemiddeld meer voor het dorp... dan ik ooit... tot nu toe heb gedaan... Dus wie en menig één. En menig één. Dus wie zijn wij dan... om dan zomaar hem van alles maar te gaan noemen... terwijl hij notabene verkozen is... en keihard zijn best doet voor Zandvoort. Want, uh, beste mensen, dat mogen jullie best weten... dat heeft hij hier vorige week ook gezegd... maar ik zal het nog een keer aangeven. Hij heeft ingestemd met de Formule 1... met GroenLinks hier. En dat is eigenlijk geheel tegen... de uh, landelijke lijn van GroenLinks in. Zij durft te kiezen voor Zandvoort in plaats van voor de partij. En daar is ook vrij veel moed voor nodig. En als hij dan ook nog eens een keer uit het dorp... van alles over zich heen krijgt, over dit soort uitspraken... maar ook over de formule 1... heeft hij ook nog heel veel dingen over zich heen gekregen. Dan vind ik dat helemaal niet netjes. En dat geldt voor iedereen. Als jij iets uh, je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan hoef je niet altijd alle vliegen te vangen. Dat nou ja, is niet altijd... het is niet nodig. Het is niet een vereiste... laat ik het zo zeggen. Het grappige van mijn, van mijn eigen situatie... is dat ik... Uh, um, de vrouwen die dezelfde ziekte hebben als ik... Libedeem, mm -hmm. het is een hele kwetsbare groep. Ja. Mede omdat... Uh, er vaak wordt weggeschoven dat je dik bent. Mm -hmm. um, ik ben uit mijn eigen... kwetsbaarheid ben ik mijn kop... boven het maaiveld gaan uitsteken. Steken, ja. En voor de community doe ik heel veel. Mm -hmm. Voor de community um, kan ik heel veel betekenen. Meer dan een, um, een bestuurder van een patiëntenorganisatie... Mm -hmm. omdat mensen nu zien wat het met iemand doet. Ja. En niet alleen de vrouwen die dezelfde ziekte hebben als ik... maar ook mensen die zich nooit hebben gerealiseerd wat ik had... of uh, mensen die mij helemaal niet kenden en mm -hmm. het verhaal lezen. En ik denk dat als je zoiets doet, als je iets betekent voor anderen... Ja. Um, als je iets kan betekenen voor anderen. Het is dan heel cru als je kritiek krijgt van een groep waar je eigenlijk bij hoort. Mm -hmm. Maar dan kennelijk toch ook weer niet bij hoort. hoort want, ja. want jij bent niet dik omdat je uh, uh, te veel gegeten hebt. Maar jij bent dik om een ziekte. En dan denk ik van ja, waar gaan we dan naartoe? Want voor ja. een andere groep ben ik wel echt... Degene die er kop boven het maaifeld mm -hmm. uitsteekt... de confrontatie aangaat met heel veel mensen... Uh, bij Yinex zat om eigenlijk aan een onderwerp deel te nemen... en te vertellen van, joh, weet je, dit is wat ik heb. Dit ja. is wat het doet. En dit is wat Dixar met mij doet. Ja. En, en dan denk ik van, ja, weet je, waar zijn we mee bezig? bezig. Ja nee klopt. En ik zie het heel vaak gebeuren. En, en ik zie het ook, dan, dan denk ik van, ja, weet je, het zijn... Veel meer vrouwen hebben last van deze ziekte. Als mm -hmm. niemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... en we gaan allemaal maar... ja, nou ja, ik ben dik omdat ik te veel heb gegeten. Natuurlijk ja, zullen er mensen zijn die dik zijn... omdat ze te veel te hebben gegeten. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die ziek zijn. Ja. En zolang dat niet wordt erkend en niet wordt herkend... Um, zijn er mensen nodig die hun kop boven het maaiveld ja, het steekt. Ja. En dus alle bagger over je heen krijgen. Want ja, ik, alleen die bagger vind ik zelf uh, dat dat eigenlijk niet zou moeten. Of tenminste uh, dat het in ieder geval uh, dat er discussie is, is prima. En dat je mensen het er niet mee eens zijn, prima. Maar waarom zouden ze je uit moeten schelden in zo'n discussie? Want ik dat ga, slaat nergens op. Ik ga graag de discussie aan met iedereen die een mening erover heeft. Mm -hmm. Maar op het moment dat dat persoonlijk wordt, ja. haak ik af. Ja. En ga ik niet mijn energie eraan besteden? Nou, de, luisteraar, we gaan uh, ook niet te, te lang hier meer over uh, door. Want we gaan uh, zo meteen krijg, krijgen we... Um... De gast van vorige week, die eigenlijk hier zou zijn van Jazz in Zandvoort. Daar gaan we spreken over Zandvoort, over de jazz in Zandvoort. Hoe het is ontstaan en wat de komende concerten inhouden. Nu gaan we eerst nog even luisteren naar een stukje muziek.